Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tijdens de donorweek hebben veel minder mensen zich laten registreren dan vorig jaar. Bijna 27.500 tegen meer dan 31.000 vorig jaar. Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft nu bijna 42% zich laten registreren. Een kwart is bereid organen en weefsel af te staan. Amerikaanse transportvliegtuigen hebben bij Kobani aan de Syrische grens wapens, munitie en medische hulpgoederen afgeworpen voor de Koerden. Het is voor het eerst dat de Koerden bij Kobani met droppings geholpen worden. Materiaal is geleverd door de Koerdische autoriteiten in Irak. De laatste dagen zijn er 135 luchtaanvallen uitgevoerd op Kobani. De Syrische grensstad wordt al weken aangevallen door Islamitische staat. De brandweer in Zutphen steekt deze week een aantal huizen in brand. Dat gebeurt voor onderzoek naar hoe een brand zich ontwikkelt. Ook wordt gekeken naar de effecten van rookmelders en sprinklers. Voor de proef worden ze ingericht met moderne meubels en andere spullen. De huizen staan in de Zutverse wijk de achtermars. Ze zouden binnenkort worden gesloopt. De asbestregels van de overheid kunnen door sloopbedrijven worden genegeerd. Een aantal malafide bedrijven die hun vergunning waren kwijtgeraakt... hebben een nieuwe bv opgezet en opnieuw een vergunning aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De krant baseert zich op interne mails van het ministerie van Sociale Zaken. Daarin zeggen ambtenaren dat nieuwe bedrijven meteen streng moeten worden gecontroleerd. En Joko Widodo is beëdigd als president van Indonesië. De verwachtingen zijn hoog gespannen omdat hij de corruptie wil aanpakken. De 53-jarige Widodo viel als gouverneur van Jakarta al op... door zijn open en doortastende manier van werken. Widodo is de opvolger van president Judo Yono... die tien jaar aan de macht is geweest. Het weer, enkele buien, de meeste in het noorden, ook af en toe zon. Het wordt 15 of 16 graden. Morgen grijs, een periode met regen. Aan zee een stormachtige wind en dan wordt het een graad of 13. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A1 richting Amsterdam bij Muidenberg 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 3. De A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 6 kilometer na een aanrijding. A7 Hoornzaandam, langzaam breiden en stilstaan tussen A. Van Hoorn en bij de Wormer over 12 kilometer. A9 Aukma om Solveen verknopendraas door 3 en de A13 Rotterdam Den Haag bij Ippenburg 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zatvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Famyland. Leef!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 De telefoonnummer is 023 57 30393. Hier is een lekker plaat uit de jaren 80 van Wax en right between the eyes. Met lekker in Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. Hey Robert en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En wil je meekijken in de studio? Dat kan op onze vernieuwde website. www.zfmsandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En zometeen gaan we live schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Daar is onze race reporter, Willem van deze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 Je hand en vraag ja.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 David, hoort the walking away. Via de zon, woord, weer het is uh, half drie geworden bij CFM. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. En er staat naar buiten vanuit De Tolweg 10 ziet er mooi uit, albert Jan. Vandaag, je hebt gelijk erop. Vandaag was er aanvankelijk vrij veel sluierbewolking. Maar gaandeweg de dag komt de zon ook regelmatig tevoorschijn. Kijkt u maar even naar buiten.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 formidable oh, tu étais formidable j'étais formidable nous formidable oh, tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidabel. oh tu t'es regardé tu te crois beau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 Tu es formidable. Tu étais formidable, tu formidable. Zandvoort Zandvoort Love the bad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 was hem de nieuwe single Train die heet: Angel in Blue Jeans. Ja, deze hebben we ook een hele tijd niet gehoord. Nederpop. Hier is cadans en in het donker. Ik had het je nog niet gezegd. Maar niet om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze al onderweg.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 We zijn bezig met uh, dat er een, vloer, een mooie vloer op in uh, uh, Er moet natuurlijk behang komen.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 komen melden en dat kan via Roy van Buringen, Sorry, dat verstond ik niet. Nee. nee. Nog een keer. Ja. Roy van Hotmail.com ja. of het telefoonnummer 06 19 42 70 70.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 Ik ben wel heel erg benieuwd nou, nou, hoor. Nou maak je ons nieuwsgierig. Sinterklaas gaat geen zender aanzetten he, daar toevallig. Nee, dat, dat werd al gevraagd. Sinterklaas, maar, Sinterklaas uh, FM? Nee, nee, nee, nee, die bestaat al. Die, die bestaat al. Roy, uh, wanneer gaat het beginnen? Nou, de opening van het Sinterklaashuis. Ik wil een dag, een dag voor de intocht. Ik weet niet helemaal of het gaat lukken qua planning... maar we gaan daar wel heel erg voor. Een dag voor de uh, intocht gaat... Uh, van Zandvoort laat ik daar wel over zeggen. Ja, ja, ja, ja. Uh, de pieten zijn natuurlijk dan wel in het land...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 Dankjewel, Roy. Geweldig. Heel veel plezier en succes met de voorbereidingen. En hier is Ed Sheeran in Sing. in Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get that... 1 minuut en 20 seconden was goed genoeg voor hem. Race Radio, Pit Report. Ja, want we moeten nog even snel terugschakelen naar het circuitpark Salford. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met de Truck Race Battle is, Willem. De Truck Race Battle, ja. zojuist juist uh, afgevlacht uh, we hebben 20 minuten strijd gehad met die trucks en uiteindelijk de winnaar is dan geworden Heinz Werner Lens en die rijdt in de Mercedes Je bent op de tweede plaats Erwin Klein nagelvoort in Scania en derde is dan uiteindelijk geworden. Dat was ook nog een heftige strijd op, maar dat is dan niet zoals Lens, maar dat is Kees Zonberg geworden. Maar volop strijd van begin tot eind in alle acties, trippende vrachtauto's, rokende pompen